Vier uur onder Duif Nedewit met het NOS-journaal. Twee dagen voor het verstrijken van de deadline... is in Washington een akkoord bereikt over de schuldencrisis. Dat heeft president Obama bekendgemaakt op een korte persconferentie in het Witte Huis. Na maanden van koortsachtig overleg... hebben de Republikeins en Democratische leiders in het congres een compromis bereikt. Dat voorziet in een tweestappenplan. Het schuldenplafond wordt per direct verhoogd met een biljoen dollar... En daaraan is gekoppeld een even groot bezuinigingspakket dat wordt uitgesmeerd over tien jaar. Zo wordt voorkomen dat het herstel van de Amerikaanse economie in gevaar komt. De tweede stap is dat een comité van congresleden in november met voorstellen moet komen om nog eens 1,4 biljoen dollar te bezuinigen. Op de persconferentie zei Obama dat het compromis niet de door hem gewenste uitkomst is. Maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer kan betalen... De door hem gewenste belastingverhoging voor de rijken zit er niet in. Aan de andere kant is de verhoging van het schuldenplafond groot genoeg... zodat er geen nieuwe discussie hoeft te worden gevoerd... tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2012. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten wel nog instemmen met het akkoord. In Mexico heeft een kopstuk van een belangrijk drugskartel bekend... dat hij 1500 mensen heeft laten vermoorden.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 Uit Alice in Wonderland was het, hè? Jan -Willem? Ja, Alice in Wonderland. De verfilming van Tim Burton. De versie van Tim Burton. Want Alice in Wonderland is natuurlijk heel vaak verfilmd. Ja, Welkom terug bij de Karo's Nacht van het Goede Leven. Het komende uur. Praat ik met Jan-Willem Bult, collega en uh, filmmuziekkenner over uh, filmmuziek. Uh, we zeiden het uh, aan het eind van het vorige uur al even. We gaan het uh, hebben over uh, karakterverfilmingen. Uh, dat is een beetje het centrale thema. En uh, daaruit spreid je zo weer verder uh, uit je fonotheek. Je hebt je laptop meegenomen en van daaruit draai je gewoon uh, alle muziek. Ja. We begon het dus met Alice in Wonderland. Je uh, bent overigens ook nog hoofd. Jeugdtelevisie bij de KNRO. Dus jij kijkt ook dit soort films vaak gewoon voor je werk, hè? Ja, ja, ja Dat is een van de voor, of soms zelfs een beetje nadelen, dat je als je iets van kinderen van nu wil begrijpen, dat je ook vooral de dingen moet zien die voor hun gemaakt zijn of, of uh, met hun gemaakt zijn. Uh, Alice in Wonderland heb ik deze versie heb ik overigens toevallig niet gezien, uh, maar uh, mijn vrouw en mijn dochter waren naar de film geweest. Uh, die waren zo enthousiast. En uh, zeiden ook dat er hele mu mooie muziek bij zat. Dus, dus ik heb het meteen aangeschaft. En um, ik heb hem nu zo vaak geluisterd dat ik een beeld heb van hoe de film ongeveer zou kunnen zijn. En ongetwijfeld is het nog mooier dan in mijn, uh, uh, in mijn fantasie zit. Um, en mijn dochter heeft beloofd dat ik van haar de Blu-ray 3D krijg. Dus dan straks met een brilletje op kan ik hem uh, zelf ook bekijken. Kijk aan. Uh, waar neem je ons mee naartoe? Ja, de volgende uh, is, is een film waarvan ik dacht... Ja, toen we over dit uur nadachten, wat, wat ga je dan in ieder geval laten horen? Ja, dan je om, om één film kun je dan nou gewoon niet heen. En dat is uh, eentje die volgens mij iedereen, jong en oud, uh, gezien heeft. In de bioscoop, op DVD, uh, op, ik weet niet eens of hij op televisie is geweest. Als hij op televisie is geweest, gegarandeerd, heeft iedereen hem gezien. Uh, prachtige film, Nemo van Disney. Uh, en de muziek is van Thomas Newman. Ja, Zo'n klein guppy hè, die dan uh, de, de weg kwijtraakt in de grote oceaan en uh, wordt uh, gezocht door zijn vader Finding Nemo. Kort al, je hebt hem ook gezien. Ja, ja. Uh, iedereen heeft hem of, uh, veel mensen zullen hem ongetwijfeld hebben gezien, of in ieder geval een glimp van hebben opgevangen. Ja. Uh, Finding Nemo. Kun jij die poster nog herinneren van de film? Die enorme Enorme haai met dan dat kleine uh, oranje... Klauwvisje is het, ja. hè? He? Ja. Ja. ja, daar vlak voor, ja. Uh, de muziek is overigens van uh, Thomas Newman. En ik denk, de kenners zullen het herkend hebben... er zit een element in van uh, een thema... wat al in zijn werk al heel lang doorloopt... en wat iedereen vooral kent van uh, American Beauty... Dat piano thema uit de *American Beauty* voor de voor kennis. Uh, nou, er zit een element van wat je hier ook in terug hoort. Overigens in veel van de muziek van uh, Thomas Newman uh, zit iets waarvan je zegt: hey, heb ik dat niet eerder gehoord? Dat is aan de ene kant dus een kracht en aan de andere kant ook wel een beetje zijn voorspelbaarheid. Ja, dan weet je, oh, dat komt uit Loopje weer. Ja. Nou, dit was in ieder geval het uh, de main title van de film en uh, het heet Nemo Egg. Oké, okay. Amerikaanse film, grote Disney film. Ja. Um, nou, ik... ook, ja, ook in Europa worden animatiefilms uh, gemaakt. Dat ja. wordt wel eens vergeten. Ik ga zelf elk jaar naar uh, Cartoon Movie. Dat is een, een bijeenkomst waarin uh, Europese uh, producenten omroepen... En, en financiers bij elkaar uh, komen om te kijken of we met elkaar in, in Europa... ook speelfilms, animatie, lange animatiefilms uh, in de bioscoop kunnen brengen. Want in de top 10 elk jaar van speelfilms in, in Europa... staan er zeker drie, vier grote animatietitels. Dat is heel opmerkelijk. Uh, dus er is... Blijkbaar een hele grote markt daarvoor. Uh, Europese omroepen en producenten hebben uh, de handen ineengeslagen. geslagen en zo komt er af en toe ook een uh, Europese animatiefilm uh, bovendrijven. En um, er was er eentje die uh, behoorlijk succesvol was uh, de afgelopen jaren. Dat is een Franse film. Sowieso in Frankrijk is een grote animatieindustrie. En uh, de film heette uh, Coraline en daar heb ik ook uh, een stukje van. De uh, Franse film, Coraline. Ja. Ik heb hem niet gezien hoor. Nee, ik ja. zelf ook niet. Nee, maar ja. ik heb wel de muziek en ik vind de muziek heel betoverend. Het is een beetje musical-achtig. Ik ja. heb wel stukken van de film gezien uh, die destijds werden ge gepresenteerd. Zo van, nou, met deze film zijn we bezig en op zoek naar uh, co-producenten. Nou, die zijn in Nederland niet gevonden. Um, dus wij als Caro hebben er verder ook niet in deelgenomen in deze film. Maar ja, het is wel hele mooie, uh, ja, musical-achtige betoverende uh, muziek en, en de wat ik me van de uh, stukken herinner van de film is dat heel sfeervol ook is heel veel met, met licht uh, gewerkt. Maar grote animatiefilms, die, die, die worden in, in Europa en in Nederland eigenlijk al helemaal niet gemaakt, toch? Nee, we, onze laatste grote Nederlandse animatiefilm is uh, meer dan 30 jaar geleden. Is Dat het, uh, de, de Odie... Bommel? Ja, ja als je begrijpt begon. wat ik bedoel. Ja, ja. We zijn wel met een aantal uh, uh, producenten de afgelopen jaren uh, heel erg in gesprek geweest om te kijken hoe kunnen we in Nederland de animatie industrie ook een beetje opbouwen. Uh, een van de dingen die we hebben gedaan is uh, de uh, animatieserie Woezel en Pip geproduceerd, voor elkaar ook in de tijd, om ...op die manier iets compleet in Nederland te maken. Het was al een tijdje geleden dat dat gebeurde. Nijntje bijvoorbeeld. Um, en er zijn nu hele serieuze plannen. En um, wij uh, als KRO hopen dat uh, ook mee, uh, daarin mee te kunnen doen... ...om de eerstvolgende grote Nederlandse animatiefilm ook weer te gaan maken. En het wordt dan Woezel in Pip de Movie? Uh, dat is zeker iets wat niet uitgesloten is. Nee, dit is een uh, Sinterklaasfilm. En heeft als werktitel Triple Trappel. In, in animatie? In animatie, Ja. Dus uh, een, een avondvullende heet het dan. Hij wordt dan s middags uitgezonden, want het is toch wel echt eentje voor, uh, voor kinderen. Hoewel, uh, dat is misschien ook een misverstand. Veel animatiefilms, uh, maar sowieso animatie in het algemeen wordt... Uh, gezien als iets voor kinderen. Nou, ik noemde net al dat in die top 10, eh, zeker drie of vier grote animatiefilms staan. het is blijkbaar iets wat voor een groot publiek eh, ook toegankelijk is. Het is natuurlijk altijd een verschil tussen hoe dingen op televisie werken en waar ze op televisie weggestopt zijn ten opzichte van komt het eh, groot in de bioscoop. Um, maar in bijvoorbeeld een land als, als Japan, daar heb je Miyazaki, dat is uh, uh, ondankbaar gezegd de Disney van uh, Japan. Uh, als die een nieuwe film uitbrengt, dan gaat ook echt iedereen daar naartoe. Dat is echt eetje, uh, heel breed Hoewel altijd de hoofdpersoon een kind is. Maar daar gaat de hele familie naartoe. En ook mensen die geen kinderen hebben gaan naar dat soort films. Dat past in hun cultuur. Uh, Manga-cultuur. Uh, die, we, die we allemaal kennen. Uh, anders dan in Nederland. En uh, dat verklaart waarom Japan dus bijvoorbeeld ook een hele grote industrie heeft. En een aantal jaar geleden wonnen ze de Oscar voor beste animatiefilm. Spirited Away. Wat oosterse klank ook erin door. Uit Japan kwam dit. Ja, van de film Spirited Away, een uh, animatiefilm van Miyazaki, een uh, hele grote anim animatiestudio, uh, Studio Ghibli heet het uh, in Japan. En uh, dit nummer heet Chihiro's Waltz. Chihiro is het meisje wat in de film uh, met allerlei monsters in aanraking komt. Een hele metaforisch, prachtig uh, verhaal. Uh, en de componist, Joe Hisashi. ja Dat is een hele grote componist uit Azië. Uh, die met, met uh, veel orkest ook uh, werkt en rondtrekt. Uh, en ook de vaste componist is van deze films. Ja. We hebben het uh, tot uh, vijf uur in Karo's Nacht van het Goede Leven over filmmuziek. En dan in, in, met, met name over karakterverfilming. We hebben. Het veel gaat over animatiefilms, uh, maar de volgende die klaarstaat is eigenlijk geen animatiefilm. Nee, want karakters, ja, karakters die je uh, uh, uit bepaalde boeken kent, die worden op een gegeven moment ook na, naar film of televisie gebracht. En uh, uh, krijgen ook zo hun eigen leven. En, en kenmerkend is denk ik um, dat uh, als je zulke karakters naar, naar, naar film brengt, dat het bijna stereotyperingen zijn. Ja, wat kan je dan beter uh, uh, in de film uh, brengen dan uh, James Bond? Eyes Only, Sheen Easton uh, uit de film, For Your Eyes Only uiteraard. James Bond film. Ja, ze, ze, ze, ze, ze hebben een patent op goede soundtracks, hè, die uh, James Bond films. Ja, ze hebben zo'n een, een mooi thema, hè? wie kent het niet? Um, en uh, er is altijd een heel goed nummer waar de film aan wordt opgehangen. Uh, het zijn ook klassiekers uh, geworden. Uh, de, deze ook. Um, en dit was uh, nog een film met. Uh, uh, ja, dan nou zit ik te denken, hoe heette het ook eigenlijk? Al die James Bond's uh, ook alweer, hè? Sean Connery. Sean Connery had je. Uh, Roger Moore. Roger Moore. Uh, dit was Roger Moore. En dan kreeg je op een gegeven moment... Uh, uh, nou ja. Timothy Dalton en ja. uh, nou Piers Brosnan. Kijk, je bent uh, een kenner. Ja. Goed, het kan haast niet anders, want er zijn iets van 15 films uitgebracht... in de afgelopen 30, 40 jaar, dus... Ja, en de, de laatste, de, nou, die is weer even uitgesteld. Die laat weer even op zich wachten, volgens mij. Ik ben niet eens op die... Nog wel afkomt, maar goed. Eh, ja, het, het gaat vast zien, door. Het gaat zien. vast door. Overigens, de producent is wel uh, overleden vorig jaar. Dus uh, dat zegt overigens over het algemeen niets. Maar uh, laten we zeggen, degene de die toch in de achtergrond de grote lijnen bepaalt, uh, ja, die, die leeft niet meer. Maar ik denk dat James Bond uh, eeuwig door zal gaan. De boeken zijn overigens op, maar dat zegt ook weer niets. <laughs> uh, ander character, uh, wat ook wel uh, aardig is om in, in de lijn van uh, uh, James Bond te zien, andere onrechtbestrijder: uh, Batman. Dat is ook eentje die al een aantal keren verfilmd is. Natuurlijk ook bekend van de, de televisieserie uit de, volgens mij de jaren 60, 70. Um, maar Batman is ook vele malen verfilmd. En daar uh, zitten ook grote componisten op. Uh, componisten die bekend zijn om ook groot uit te pakken. Ik heb gezocht naar een nummer wat een beetje past bij Radio 1 rond dit tijdstip. Um, het is een, een nummer uit de film Batman Begins... En het is gecomponeerd door uh, zowel Hans Zimmer als James Newton Howard... die uh, ook individueel voor verschillende soundtracks van die films uh, verantwoordelijk waren. En uh, uh, in Batman Begins hebben die nummers allemaal een hele mooie Latijnse naam. Ik weet niet wat het betekent, maar dit heet iets van Nycteris. Je ziet hem zo door Gotham City zweven, ja. Batman. Ja, ik heb met zorg uitgezocht dit stuk. Want je voelt ook wel, er zit heel veel dreiging in, in dringend. En op een gegeven moment dan, dan komt dat zo samen. Um, dit is dan een van de wat rustigere stukken. Uh, maar het is wel heel sfeervol. Um, en ik vind soms de muziek mooier dan de film, zelf. Uh, omdat de muziek wat meer lager nog is dan de film. De film is toch vrij uh, recht, toe, recht aan. En de laatste films vond ik zelfs uh, nogal van dik houtzaag mijn planken... Um maar uh, ja, de muziek is wonderschoon en het is een cd die ik veel in de auto draai... Uh, als ik bijvoorbeeld uh, een lange rit naar Friesland moet maken. Is het niet te donker dat je dan helemaal down en, en deprede van wordt? Nee, want het is natuurlijk een actiefilm. Dus er zitten heel veel uh, momenten in van, nou ja, van, van, van, uh, dat de boel in, uh, in, in beweging komt... en dat het je ook meeneemt, mee ja. Meesleept. Uh, maar het blijft over het algemeen redelijk ingetogen. En dat is, uh, ik heb wat andere uh, tracks, CD's ook van, uh, van, van Batman-films. En die zijn over het algemeen toch nog heftiger. Ja. Nou ja, ik zei al, als je Hans Zimmer en James Newton-Howard samenbrengt. Dat zijn wel twee uh, componisten die gewend zijn om stevig uit te pakken. En als je die dan ook nog samenbrengt, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan heb je wel een hele stevige film. Vluchtigers. Ja, laten we, laten we dat eens doen. Uh, ja, dit is wel grappig. Uh, dit is een hele grappige cd ooit uitgebracht met uh, de stemmen van de Simpsons. En die maken dan parodieën op bekende tunes van bekende films of, of televisieseries. Uh, nou, ik denk dat iedereen <laughs> deze wel herkent. Homer Simpson, Homer Simpson. He's the greatest guy in history. From the town of Springfield. He's about to hit a chestnut tree. Het ah! <laughs> <laughs> ja, is natuurlijk de Homer Simpson die hier de Flintstones uh, zingt. Ja. Of tenminste, een parodie daarop. Ja, Mieter Flintstones, Meet the Simpsons. Uh, en, die, en, en die stem, uh, ja, het is heel grappig. En het grappige, die tune... Ik denk dat iedereen die ook kent. En ja, de Flintstones zijn eerst ook uh, van strip naar televisie gebracht... en later uh, ook, uh, ook films. Um, ik vond het wel een grappig stukje. Ik heb nog een grappig stukje van die uh, um, cd. En uh, kijken of... Dit is waarschijnlijk voor iets oudere luisteraars... of die dit, deze tune ook nog herkennen... maar dan dus geparodieerd door The Simpsons. The way the, way the Bee Gees played... Movies John Travolta made... Guessing how much Elvis weighed Those, Those were, were the, the days. days And you knew where you were then Watching shows like Gentle Ben Mister, Mister we, we could use a man like, like Sheriff Boy again Disco again. Duck and Fleetwood Mac Coming out of my eight track Michael Jackson, Jackson still, still was black, black. Those were the days! The Simpsons is filmed in front of a live studio audience. Hey there, Meathead, what are you watching? Oh, I thought I'd check out the Warner Brothers Network. plus a percent on the WP Another bad show that no one will see I need a drink. Tot het einde. Ja, ja, tot het einde. Ja. Dit komt uh, uit All in the Family. Ja, dit, is, dit is een parodie op All in the Family. Um, dat was een serie um, die, uh, met Archie Bunker. Dat was de hoofdpersoon uh, in, in die serie. En, um, Archie Bunker kreeg op een gegeven moment een schoonzoon. Die heette Meathead of Meatball. <laughs> En dat is de latere bekende regisseur Rob Reiner. Hij was acteur in die tijd, maar is later ook regisseur geworden van heel veel films. Ja. Uh, en uh, nou ja, een grappige parodie, maar zoals ik al zei. Dit is echt iets voor de oude luisteraars, want die serie is uit de jaren 60, 70. Ja. Uh, de VPRO stond hem toen uh, jarenlang uit. Ja, grappig tussendoortje. Je had het in het begin van de uitzending, of het begin van het uur, even over Finding Nemo. Een film die iedereen heeft gezien. Nou, als, als de, uit de volgende, het volgende fragment heeft volgens mij... Iedereen gezien. Ik bedoel, nog meer mensen dan Finding Nemo. Ik, ken niemand <laughs> ik weet dat ik daar nog nooit van gehoord heb. Ja. Nou. nou, het verschil kan zijn dat uh, uh, het volgende fragment uit, en, en de film waar we het over gaan hebben en we onthullen nog even niks daar is ook uh, theater van. Ik denk dat daar een groot uh, verschil ook zit. Dus die zitten ook op andere, uh, andere platformen. En ja, dat verhaal... Uh, ik denk dat het een verhaal is ook is wat heel makkelijk te onthouden is. Er is wel eens gezegd... Het is eigenlijk het, uh, het Jezus-verhaal... maar dan door Disney op een slimme manier oh, ja. bewerkt... Tot, uh, uh, tot een familieverhaal. Uh, we hebben het over The Lion King. En uh, als je zo'n avond uh, over karakterverfilmingen doet... Ja, dan kun je niet om de Disney's heen. Uh, The Lion King overigens is niet een verfilming van een karakter. Maar goed, uh, alles wat Disney aanraakt Wordt goud zou ik willen zeggen, maar ook wat alles wat Disney aanraakt, dat worden ook wereldgrote karakters. Dat wordt natuurlijk op een enorme grote marketing manier neergezet. Um, en dit was een film waar ook best wel wat uh, discussie over was, omdat die hele heftige scènes uh, bevatten. Kunnen we zo meteen misschien nog even over hebben? Um, en dit nummer komt uit de film en dat kent ook iedereen. En dat is van Elton John. Can't you feel the love tonight?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 I'm Is kenbaar uit The Lion King, Elton John en Can You Feel the Love Tonight. Uh, ook een mu ja, musical weer van gemaakt. Hè, ja, een film. Ja, volgens mij net uit de, the uit de Nederlandse theaters of, of loopt nog. Maar ja, The Lion King is enorm groot. Uh, Won ook de Oscar destijds. En, uh, maar wat ik uh, voor het nummer al zei, er was ook wel wat controverse rond die film. En dat geldt in zijn algemeen het wel eens uh, over, over Disney-films. Omdat er zit een scène in waarin uh, de vader van uh, Simba, de, hoofd, uh, de hoofdleeuw in de film, uh, door de gemene oom Scar van de rotsen wordt gegooid. En ja, dat is natuurlijk uh, enorm. Heftig indringende scène. Want uh, hij wordt van de rots gegooid en onderlopen allerlei uh, dieren heel hard door een kloof heen. En we zien dan niet daadwerkelijk dat hij doodgaat. Wat natuurlijk vaak het excuus is, van je ziet niet dat hij doodgaat. Maar het feit dat die koning ervan uh, uh, afgegooid wordt en dat, dat Simba daar zijn vader verliest en dan moet hij, moet, moet, moet hij vluchten en dan ja, later wordt hij, uh, wordt hij dan alsnog koning. Uh, heel erg heftig natuurlijk voor, voor hele jonge kinderen. En die films die, die zijn soms heel jong. Uh, uh, vanaf, vanaf zes uh, kunnen ze naartoe. Dus daar is nog wel eens wat, uh, wat controverse over. Controverse uh, ook over wellicht de volgende film. Harry Potter. Ja, nou, dat is een hele andere controverse. <laughs> dat gaat meer dan op het religieuze. Uh, maar goed, Harry Potter, hoe je het ook went of keert... Uh, is, uh, heeft natuurlijk de afgelopen uh, decennia bijna. Het is ook alweer, geloof ik, een jaar of uh, 15, 20 uh, dat dat uh, bestaat. Heeft natuurlijk ook... Een enorme dominante rol gespeeld in. Uh, niet alleen in de bioscoop. maar ook qua boeken. Um, en. Uh, uh, uh en er zijn veel films gemaakt. En op dit heb moment... je ze allemaal gezien? Nee, ik heb Alle er maar, maar een paar van gezien. Maar ik heb in huis, mijn, mijn dochter is een grote Harry Potter fan... die heeft ze allemaal gezien. En was ook meteen als eerste bij als er een nieuwe film kwam. <laughs> en had als eerste het boek en heeft ze ja. allemaal gelezen. En heeft ze in het Engels en in het Nederlands. En dat is echt een, dus ik heb, ik heb van dichtbij meegemaakt hoe groot Harry Potter is. En um, de eerste film, kan ik me nog herinneren, daarvan dacht ik... ja. Hartstikke leuk, maar qua special effects kan het toch weer net niet tegen die hele grote films op. Nou, dat hebben ze in de in die jaren daarna echt wel ingehaald. Die films zijn spectaculair groot en, en, en mooi geworden. En het interessante is ook door die jaren heen uh, veel verschillende films, maar ook dus meerdere componisten. De eerste componist die ook het thema heeft ontwikkeld is John Williams geweest. Van Jaws onder andere ook? Van onder andere Van Jaws, klassieke gitarist ook. En misschien is het aardig om even uit de derde film van Harry Potter... het thema te horen. In dit geval Hedwig's theme. John Williams. Spannend allemaal hoor. Harry Potter uit de derde film. Uh, het Week's Theme ja. heet het uh, gema gemaakt, gecomponeerd is door John Williams. Ja. John Williams. Um, nou, dan hebben ze dus meerdere Harry Potter films, uh, deel 7 zelfs opgesplitst. En dan gaan ze na verloop van tijd overschakelen naar een andere componies. Waarom is dat? Ja, ik ben je het, schuldig, het werkelijke antwoord schuldig. Wat ik me wel kan voorstellen. Want uh, um, zo'n zo, zo tijd, zo'n tijdperk dat zo'n film meegaat. Vraagt ook om vernieuwing en verandering. Uh, je kunt niet steeds bij hetzelfde blijven. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de, John, de James Bond films. Daar is steeds weer een nieuwe uh, Chinaïs die we net gedraaid hebben. Was op dat moment hot. Dus die zetten ze in die film. En daar zouden ze tien jaar daarvoor ook nooit aan gedacht hebben. En tien jaar later ook niet meer. Dus je ziet dat uh, je moet vernieuwen. Je moet met je tijd mee. Gaan. Het publiek stelt hogere eisen. Dat komt omdat ze steeds meer zien. Um, omdat makers steeds creatiever en gekkere dingen verzinnen. Maar je hebt dat ene thema. Heb je het, hè? Doo -doo -doo -doo -doo. Dat, dat ligt vast. En um, wat ik me heel goed kan voorstellen. En zo werkt dat bij, bij films. Zeker als je meerdere films maakt. Of bij series. Je hebt gewoon een bijbel. Letterlijk een bijbel waarin helemaal staat beschreven waar je aan moet houden. En binnen die bijbel zal ook de volgende componist zich moeten houden. Uh, maar de volgende componist kan wel een film, een verhaal, weer net een andere wending... een andere sfeer geven, een andere betekenis... die mogelijk voor de, voor de producent, misschien zelfs voor de schrijfster... van belang is geweest. Dus met die Bijbel in de hand gaat een andere componist verder... en dat klinkt dan een paar uh, delen verder uh, Harry, van Harry Potter... klinkt dat dan... Hier anders. ja uh, op dit moment draait uh, de allerlaatste film in de bioscoop en die bestaat uit de, dat is het tweede deel van The Deadly Hallows en dit is uh, het eerste deel van The Deadly Hallows en de componist is Alexandre Depla. is een spannend allemaal uit de, de, de laatste film, Harry Potter. Ja, dat is dan van de, de, e, de ENA. Dit is zeg maar deel 1, ja. de Deathly Heroes. En niet ja. Deadly met een D, maar met TH. Ja. Uh, maar jij, ik heb ze dus niet allemaal nee. gezien, maar ik hoorde net een Nee, ik heb net uh, het laatste deel, uh, het tweede deel van deel 7 gezien. En daarna daarvoor al die andere delen en... Uh, ik ben blij dat er erop zit. Nou, in die zin, ik, uh, ik heb de boeken niet gelezen. En uh, mijn vrouw met wie ik al die films heb gezien, die heeft ze wel gezien. En die ging ook na afloop van die film nog eens uitleggen hoe het eigenlijk allemaal zat. Het, ja, ja. Op een gegeven moment lopen al die karakters zo door elkaar heen. En, die, en, en al die tovenarij, ja, het is uh, wel opletten geblazen, <lacht> zal ik maar eens zeggen. Ja. En had je het gevoel ook dat uh, nou ja, het laatste boek en de laatste film, dat het verhaal nu rond is? Kun je nu gerust afscheid nemen van... Uh... Harry Potter. Ja hoor, maar dat had ik vijf misschien ook. <laughs> <Okay>. <laughs> maar het was, het was leuk. En uh, het, het, het leuk is, of het aardige is aan, aan, aan het laatste deel. Het is in, in 3D uh, uitgevoerd. In ieder geval uh, krijg je zo'n brilletje op en dan krijg je iets nog meer effecten. Ja. Hoewel, uh, ja, ik daar ook weinig. Uh, ik, ik had niet het idee van nou, uh, dit, dit heeft heel, heel veel toegevoegde waarde. Dus, dat hij uh, echt speciaal voor 3D is gemaakt. Nee, want volgens mij is hij zelfs gewoon opgenomen en is hij later nog 3D, voor 3D gemaakt. 3D, ja, ja. Uh, maar goed, uh, Harry Potter, uh, het is afgelopen. Er zijn uh, zeven delen of misschien wel eigenlijk acht films is over gemaakt. En, maar je hoort dus het, het verschil hè? Ja. Uh, in het in, in, in thema uh, van Harry Potter, deel drie en deel zeven. Ja, de, dat is het leuke van de muziek die dan zich dus ook, ook een ontwikkeling heeft meegemaakt. En uh, Dus met deze twee stukjes uh, uh, van John Williams en Alexandre de Pla, toch een klein eerbetoontje aan Harry Potter. Want ja, als het gaat over karakterverfilming, dan hebben we hier echt wel, denk ik, de nummer 1 van het laatste decennium. Ja, wat heb je nog meer klaar? Nou, iets heel verrassends wat ik uh, tegenkwam in mijn zoektocht was uh, um, bij de film Wally. -E. Dat is een film die een jaar of twee geleden uh, van Disney ook heel veel succes had uh, over een klein uh, robotje in 3D CGI gemaakt. Daar kwam ik plotseling een nummer tegen van uh, een hele oude bekende die die niet zo gauw zou verwachten in zo'n film, Peter Gabriel. He brings to the ground. better place to go. We got snow upon the mountains. changing the script and the scene Ground. There's no better place to come We got snow upon the mountains We got rivers down below We're coming down to the ground We hear the birds sing in the trees And the land will be built after To send the seeds out in the trees. We're coming down Come birth, coming down to earth, we can your priority. the line you'll feel about when oh, it's on the side Gabriel Down to Earth um... Uit de film Wall-E van Disney. Ja, we zijn bijna aan het eind van het uur. Ja, is het alweer zover. Enorm bedankt dat je weer met ons uit je rijke Fonoté collectie hebt willen delen. Veel muziek. En dit keer ging het over karakterfiguren hebben. Nog eentje heb je. Ja, uh, daar konden we ook niet omheen. Uh, heel populair bij vooral jongeren is de, de Twilight saga. Uh, Twilight gaat over het meisje Bella. Die valt voor een vampier. Um, en door een wolf... Dat zijn natuurlijk mannen, maar die s'nachts wolf en vampier worden. Um, door een wolf ook bemind wordt. En uh, moeite heeft om te kiezen. Uiteindelijk kiezen ze duidelijk voor die vampier. En in de vierde film die nog moet komen. zal ze toetreden tot het vampierschap. En dit nummer heet Bella's Lullaby. Uit de Twilight Saga. Oh.